Twee uur. Katrien Straatman met het nos journaal Er zijn mensen om het leven gekomen bij een schietpartij bij een stembureau. Er zou geschoten zijn door twee groepen met verschillende politieke opvattingen. Op andere plekken worden journalisten geweerd en hangt soms een gespannen sfeer. Waarnemers van de oppositie werden een stembureau uitgezet. 57 miljoen Turken mogen vandaag stemmen over een nieuwe grondwet. Als de meerderheid van de kiezers ja zegt, kan Erdogan, mits hij wordt gekozen, tot 2029 aan de macht blijven als president. In de plannen staat ook dat de macht in Turkije van parlement naar president Gaat.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 verkozen. Op de stranden in Zeeland zijn vannacht en vanochtend pakketten met drugs aangespoeld. Waarschijnlijk gaat het om cocaïne. De politie wil niet zeggen om hoeveel drugs het gaat en waar de pakketten precies zijn gevonden. Normaal gesproken meldt de politie het niet als er drugspakketten zijn aangespoeld. Omdat met Pasen veel mensen een strandwandeling maken, gebeurt dat wel. Wie een drugspakket vindt, krijgt het advies er even bij te blijven en 112 te bellen. In Tsjechië zijn twee mensen omgekomen in een sauna. Het zijn een vrouw van 45 en haar moeder van 65. Toen ze de sauna wilden verlaten brak de deurklink af en konden ze er niet meer uit. Het lukte ook niet om een raam in te slaan. Lichamen werden gevonden door de eigenaar van de sauna. De recherche onderzoekt het incident in Tsjechië. Het weer. Veel wolken vanmiddag, maar nu en dan ook wat zon. Plaatselijk valt er een buitje. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt niet warmer dan 11 graden. Morgen, tweede paasdag, min of meer hetzelfde. Vrij wisselvallig en koel. Cool. Dit was het NOS-journal. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 zien we nu met de mannen van Amerika. Hier zijn ze met To The Border. Baby, how? Ballin' in that club, they some speed, ah. Pop that bitch, a like Ray. Yellow diamonds on you, like a glass of lemonade. Kill me, Kill me. I thought. T-White. Newport. I want need. Slice shorts. $8,000, a thousand dollar burger bag, and a Porsche. I'm fine, fuck with you till we don't like support. I, like I split it with you if we get half of Michael Jordan. No politician, I shit on niggas, cause life is short. No passport to go with me, I have to get deported. Let go, Have a good time Als Kelvin Harris zijn. Je doet daar farewell, Ariana Grande. Well, fuck. En uh, ja, krijg je dit leuke nummertje. Hardstroke notering uit de volgens Volgens mij Voor Amerika met To The Border. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En wij gaan naar de grens van Zandvoort bij het noorden. Zit daar het circuitpark Zandvoort. En hoog en droog zit daar Willem van Denzen. Willem, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, vanaf uh, Cicliefs Antwoord. Uh, Cicliefs Antwoord tegen uh, van de paarse races uh, dit weekend. Een gevarieerd uh, programma met uh, voornamelijk uh, tourwagens... maar ook uh, daarnaast uh, de trucks, uh, truckrace. En dat is altijd uh, interessant, die grote kolossen... met uh, duizend uh, pk die ook het asfalt uh, trotseren. En de regen, zoals vanmorgen, om toch uh, maar als eerst... Uh, die slag uh, te passeren. Inmiddels hebben we een uh, aantal races gehad... Uh, vanmorgen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 33 uh, Porsches uh, die van start gingen op een half uh, natte baan en dan zou je denken, nou, 33 auto's op zo'n tricky baan er uh, zullen er vast wel wat zijn die uh, uitvallen of uh, ja, capriola's uithalen uh, dat is in een grindbak enigheid, maar niets uh, gebeurde daar uh, op dat uh, vlak, uh, het was gewoon een hele leuke en spannende race uh, er waren wat uh, rijders die gekozen hadden om op uh, natweerbanden te gaan, er waren rijders op de sliks en uiteindelijk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 Dutch, uh, supercars, uh, Dutch Supercars, ook een uh, flink veld van uh, start gegaan. Eén ronde geracet en een uh, uh, race over een uur... die uh, zou zeggen, nou ze zijn om twee uur begonnen... dan hebben ze toch wel meer als één ronde gereden? Helaas is dat niet uh, het geval, want één van de kandidaten voor de overwinning... dat uh, is Daan Meijer, bij uitkomend schijplak uh, ja, uh, ging het mis. Hij raakte de kurenpersoonsvangst. Duff ging daar iets overheen, stak toen overheen, eindigde in de vangrail bij het uitkomende uh, scheipvlak. En daar zijn ze nu mee bezig om. Uh, daar, uh, Ja, zullen we maar zeggen. de rotzooi op te rijmen. Zodat het spul uh, zo dadelijk weer uh, van start kan gaan. Hé, hey, ik uh, zit ook naar uh, het programma te kijken. En wat mij opvalt dit jaar is dat er geen merkcup zijn. Nee, die uh, hebben we helaas. We uh, vorig jaar ook al uh, niet meer. Ja, het is toch. Uh,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 Decision. You call the brother in the trouble disposition It's a shame Thank Het, money love, it's a shame. Je voorbij komen op de paas zondag uitzending van Zandvoort op zondag. We oh. vragen is af, is dat weer ook zo lekker? Nou, het is wisselend bewolkt en vooral in het oostenhelft van het land vallen buien. In het noord en westen schijnt vaker de zon. De noordwestenwind wind is stevig en koud, 3 tot 5 maaf voor. Het is ongeveer 10 graden en de komende nacht valt verspreid over het land wat regen of motregen.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 the air attack warning, you and your family must take cover. Je hoort ze hier. Andor Sanbergo op CFM 107.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 Words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 De koffer cover van mijn opa, F.R. David Awards. En dan achter een hit van vier jaar geleden: McElmour en Ryan Lewis. Can't hold Holders. Ik ga zo meteen even een tipje geven van de reggaeton ten nu van deze week. Maar eerst de Graffiti 6. Annie, you save me. Dit was de eerste single van T Pau. Het grootste was natuurlijk Chine in Your Hand. En dit was de eerste plaat. Het heet Heart and Soul. Nou, ik heb je het al voor een klein beetje geklapt. Vandaag twee reggaeton nu platen. maar nou, eigenlijk gewoon eentje. Want dit is Zuka, zoals het heet. En uh, die komt volgende week ook naar Paul Muno, Maar daar is zometeen veel en veel meer onder over. Uit uh, Guadeloupe is hier uh, Kassaf. Super! Hatsen, Bibi! Ja, kom ça va bien ah vous nous faites plaisir nous pas même envie bâti levez la main levez la main levez la main levez la main levez la main levez la main levez la main la main ah ah ah ah ah ah, ah. ah ça va chauffer. que vous êtes content Jolie, ça c'est êtes Number one, Joe. c'est Marie. Zo'n we pakken op we we we we we Ni comme ça Ni Ni comme ça Comme ça ça médicament uni ça médicament ça médicament ça médicament Zo klassisch en médicament maar la, plan c'est Succes en medica manoeuvre. Succes en medica manoeuvre. en medica manoeuvre. en medica manoeuvre. en medica